8 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het Syrische bewind heeft de lichamen van twee omgekomen... buitenlandse journalisten overgedragen aan het Rode Kruis. De Amerikaanse verslaggever Mary Colvin en de Franse persfotograaf... Rémi O'Slie kwamen vorige maand om bij beschietingen van Homs. Twee Franse journalisten die de belegering van Homs hebben overleefd... en naar Libanon zijn gesmokkeld, zijn weer thuis. Edith Bouvier raakte bij de beschietingen door het Syrische leger gewond. De andere journalist bleef ongedeerd. President Sarkozy was naar een luchtmaasis bij Parijs gekomen om het tweetal welkom te heten. Hij prees hun moed en zei... Ik beloof plechtig dat de Syrische autoriteiten zich voor internationale rechters zullen verantwoorden vanwege alles wat ze het Syrische volk hebben aangedaan. De ex-man van de Helmondse vrouw die verbrand werd gevonden in een bos heeft een bekentenis afgelegd. De man van 51 wordt beschuldigd van doodslag. Het verbrande lichaam van de vrouw werd ruim twee weken geleden gevonden in het Bos in het Brabantse knechtsel. Haar ex-man werd afgelopen zondag aangehouden. b proactief is niet schadelijk voor de gezondheid. Dat heeft Emeritus hoogleraar voedingsleer Katan gezegd in het NOS Radio 1-journaal. Consumentenorganisatie Foodwatch stelde vanochtend dat de aan de margarine toegevoegde plantensterolen mogelijk schadelijke effecten hebben. Ze zouden zelfs hart- en vaatziekten kunnen veroorzaken. Volgens hoogleraar Katam blijkt uit uitgebreid onderzoek dat het middel niet schadelijk is. Dat zegt ook de Hartstichting. Schaatser Kjeld Nuis is bij wereldbekerwedstrijden in Heerenveen tweede geworden op de 1500 meter. De afstand werd gewonnen door de Amerikaan Shawnee Davis. Het brons was voor de Noor Bucko. Op de 500 meter was er ook twee keer zilver voor Nederland. Hein Ottersperen, en Margot Boer eindigden allebei als tweede. De vijf kilometer bij de vrouwen werd gewonnen door de Tsjechische Sablikova. Het weer. Vannacht een graad of vijf. Morgen is het overwegend bewolkt. Het wordt ongeveer 13 graden. S'avonds gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Twee dingen ga je op er uh, nou altijd? Ja, er zijn twee dingen max. Maar dat betekent uh, nog steeds dat twee dingen gebeuren. Two things. Twee dingen. Dan kom je tot twee dingen. Twee dingen: over het van Brakel. Goedenavond. Het internationale perscentrum Nieuwsport in het Hartje Den Haag achter het Binnenhof bestaat 50 jaar. Een halve eeuw nieuwsport. Een halve eeuw epicentrum van het politieke nieuws in Nederland. In Nieuwsport houden politici persconferenties... en in de sociëteit komen journalisten, politici en lobbyisten elkaar tegen... in wat genoemd wordt een vertrouwelijke sfeer. Voor een hapje, een gesprek, een drankje en nog een drankje. En als het laat wil worden, dan nemen ze er nog een. Ik praat er vanavond over, over Nieuwsport... met een man die er uh, nou, misschien ook wel een halve eeuw gesleten heeft. Politiek journalist Max de Bok. Max, goedenavond. Goedenavond. 78 inmiddels, mag ik zeggen? Ja, mag wat? ik zeggen, dat ben ik eenmaal. 50 <laughs> jaar nieuw sport. het is nogal wat. Wanneer was je er voor het laatst? Gisteren. En wat deed je daar? Gisteren zat ik te vergaderen met een klein clubje... die de uitreiking van de prijs van het Vrije Woord... op 6 maart heeft voorbereid. Ik heb de laatste puntjes op de i zetten. Het ja. is een prijs die we hebben ingesteld vijf jaar geleden... bij het 45 jarig bestem. Toen hebben we het met z'n tweeën gedaan. Hans Prakker, de nu voorzitter van de jubileumcommissie, en ik... En toen hebben wij samen besloten aan wie de prijs zou worden uitgereikt. Dat was toen Max van der Stoel, dat was geen probleem toen. En nu zouden we ook geen probleem hebben, maar we vonden het toch beter om een onafhankelijke jury aan het werk te zetten. En toen hebben we de heer Iers Berlin, de oud-minister van Justitie, gevraagd hm. om de, de jury voor te zetten. Dat heeft ja. hij gedaan. En, en, en er daar is een winnaar uitgekomen, een helaas, postuum. Dat is Hans van de oud algemeen secretaris van MW gedurende 25 jaar. En een van de oprichters van de van Free Voice, de hulporganisatie voor het vrije woord in, in ontwikkelingslanden. Ja. En hij krijgt dus uh, dinsdag de prijs. Ja, hij is ook een ervaren man geweest in de NVJ, hè? de ja. Nederlandse Vereniging alweer, van uh, alweer, alweer de de Journalisten. Gedaan, het het jaar lang, ja. Ja. Mooi dat hij de prijs krijgt, jammer, jammer dat het postuum ja. is, het is niet anders. Wat is het gesprek van de dag in Nieuwspoort, uh, toen jij er was? Op het ogenblik is het gesprek van de dag alles wat met het kabinet te maken heeft... en een beetje, beetje minder wat met de PvdA. De, Met de lijsttrekken van de PvdA, nou, wie zal het worden en hoe ze het, ja. het. Maar het ja. kabinet is wel het hoofd van het gesprek. Ja. Mag ik vragen, heb je het nog laat gemaakt? Nee, ik niet, want ik heb gisteren van twee uur zitten vergaan... en ik was gewoon om vijf uur thuis. Ja, andere tijden, hè? Dat is een hele andere tijden, <laughs> ja. Zijn wel, er zijn wel tijden geweest mensen komen om vijf uur thuis, dat als, als morgens. Ja, voor ja. vond mevrouw de bok daarvan dan? Nou, die vond het niet zo leuk. Nee. <laughs> Maar dat waren gekke tijden natuurlijk. Leuke tijden natuurlijk. Spannend. We gaan 50 jaar, eh, zeker 50 jaar terug in de tijd. Naar het moment dat het perscentrum eh, werd geopend... door de toenmalige minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, Jo Kals. De Nederlandse en Buitenlandse dagbladpers... wens ik van harte geluk. Wens ik van harte geluk met de opening... Van het perscentrum Nieuwsburg. Ja, dat, uh, dat waren ook andere geluiden, hè? niet alleen andere tijden. Je, hoor, wat, hoor, je opvalt, ja, wat opvalt is dat hij het heeft, over de dakbladen alleen. Ja, de televisie... Nog niet interessant. Dat daar hem niet over gesproken. Nee. <laughs> Nee, maar je hoort ook de telexen nog ratelen, hè? Ja, en hij, ja, ja. hij dicteert dus een ja, tekst. Dat was een andere tijd, Ik kun je niet meer voorstellen. Nee. Was je erbij destijds? Bij die ik moet erbij geweest, maar ik heb er geen herinnering aan. Ik nee. heb alleen de foto in mijn geheugen. Toevallig omdat ik deze dagen nog eens naar foto's te kijken. Dan zie ik hem zitten in de, in de ridderzaal, is het geopend. officiële bijeenkomst in de ridderzaal. Dan zie je op de eerste rij zitten Karls met zijn vrouw. Kort de toenmalige voorzitter van de Tweede Kamer. Uh, Misschien nee, nog mensen zit, van kwaai het in de de kabinet. De kwai was dat de natuurlijk. De kwaai. de kwaai Ja, de kwaai. En Korthals, misschien. Ja, dat was de vierde vicepremier. Ja. Ja. <laughs> zeg maar, uh, goed, 1962. En jij werkte toen al een paar jaar in Politiek Den Haag, hè, als jonge twintiger. Ik kwam in 58 oh, september, oktober 58 kwam ik Den Haag. Ja. ja, maar ben in je... 55 bij de krant gekomen. Ik werk bij de Gelderlander. Daar ben ik begonnen. Ik heb een opleiding gehad als leerling journalist. Daar ben ik, zoals dat de gewoonte was, naar het moedigste bijkantoor gestuurd. Dus dat was Doetigem in die tijd... Was een, waren er waren 33 gemeentes en daar zaten we met drie mensen. Dus dat betekent dat ik 11 gemeenteraden per maand moest verslaan. En dan heb ik het vak geleerd. Daar heb ik ook snel leren schrijven. dan heb ik ook hoofdzaken van bijzaken leren onderscheiden. Want je zult het niet meer geloven. Je schreef met de hand tijdens de raad. En dan moest je om nu of half tien moest je zorgen dat dat papiertje in een envelop... in de zogenaamde bus-envelop naar de GTW, de busmaatschappij, daar ging... En dan werd het in Nijmegen bevoerd. En daar werd het verwerkt. Ja, maar hoe ben je ooit in Den Haag terechtgekomen? Wie, wie heeft jou dat gevraagd? Weet je dat mijn, hoofdredacteur. mijn hoofdredacteur was Louis Fricain. een van de grote in de Nederlandse journalistiek. Het was een Rooms-Katholieke krant, hè? He, de Rooms-Katholieke krant, ja. Ja, een emancipatiekrant voor de katholieken. Zo is hij opgericht in Een van de oudste kranten in Nederland. En Louis Fricain was mijn hoofdredacteur En die besliste waar hij naartoe ging. Ik wilde heel graag, toen ik binnenkwam... als ik zo'n idee, ik ga de kunstredactie in. Dat vind ik wel leuk. Maar goed, eerst moet je leerlingen, alle, alles doen, alles doen. En eh, toen in Doetinchem, daar deed ik wel een beetje kunst erbij. Ik mocht af en toe naar Rotterdamse Toneel, want ik was uitgevallen. Maar toen, een dag, vond ik een briefje in mijn bus in Doetinchem. Een briefje van de hoofdredacteur, waarin stond dat ik per 1 oktober benoemd was tot redacteur in Den Haag. En dan heb je te gaan. En dan ging je maar niet uit. Ja. En wat, dan ben ik wat... ook even langs geweest bij hem. <sus> wat ik daar moest doen. En toen zei hij, ik herinner me nog de dag van gisteren... jij moet het visitekaartje van de Gelderlander... in de politie raad worden. Zeg maar, de, de, de, de lijnen waren toen wel zo. Uh, jij, jij werkte voor een Rooms-Katholieke krant. Ja. Betekent het dat je dan ook vooral zaken deed... met uh, de katholieke volkspartij van destijds? Ja, het moest wel. Met de oude heer Rommel ja, We natuurlijk, we leefden natuurlijk in, een, in de verzuilde tijd. Die je ook nog kennen. Helemaal verzeld. Keurig ingedeeld in Zuiden. Protestanten zelf, de liberalen zelf, de, liberale de socialisten zelf. En als je dan bij een katholieke krant werkte, ja, dan je, werd je ingedeeld sowieso bij de KVP. Uh -huh. En daar mocht je terecht en daar mocht je vertrouwelijke informatie komen binnen. En bij de rest kwam je niet. Dus wat deden we dan als journalisten onderling? Concties vormen. Van hé, hey, jij bent van de protestantentak. jij komt bij de ARG, jij komt bij de CU binnen. Ik kom bij de KVP binnen. Als we nou samen gaan zitten, vanavond even aan het tafeltje, heb jij gehoord, dat heb ik gehoord. En zo werd het ja, dat speelde vooral tijdens kabinetformaties, ja. heel sterk. Want ik denk dat uh, de oprichting van het perscentrum Nieuwspoort. in dat opzicht. Uh, jullie werkwijze ook heeft uh, veranderd. Want die, die kwestie die je nu schildert. van uh, met, uh, la, als het ware met stroommannen van andere kanten. toch het complete beeld bij elkaar zien te krijgen. veranderde door Nieuwspoort. Dat is heel nou veranderd. O, ook door Nieuwspoort. als je me nou vraagt, dan probeer me in te denken. van hoe ik nou gewerkt heb. voordat Nieuwspoort er was? En ik kan me niet, bijna niet meer herinneren. Los van het feit dat je geen mobiele telefoon had, et cetera, dat je heel onbereikbaar was en zo, los daarvan. Maar ik kan me dat niet meer herinneren. Ik weet wel dat in Den Haag was het zo dat de politieke journalisten die hadden ieder een eigen café, dat was ook per groep zo ongeveer. Nou, dan kwam je nog wel eens over de drempel. Maar dan ik was je wel eigen... onbereikbaar voor je redactie. Nee, onbereikbaar voor je redactie. <laughs> ik herinner me de nou, dag, ik weet ja. niet meer precies wanneer het was dat we eigenlijk een pieper kregen. Mensen ja. zullen denken, wat is een pieper? Wat was een apparaatje dat als ze me belden... dan ging de piep. Dat betekende dat ik ergens een telefoon moest grijpen... om de redactie te bellen. Ja. Dat was de grote bereikbaarheid. Zo ging dat uh, ja. in, in, in de jaren. Dat is bijna ja. nu met, met computer, internet en mobiele telefoon niet meer voor te stellen. Maar zo, zo was dat. Um, laten we om het belang van Nieuwsport uh, te onderstrepen... Uh, even een paar persconferenties. En het is gewoon, uh, zijn er maar een paar uit, uit de geschiedenis uh, in het geheugen teruggeroepen. Ja. Dit is het perscentrum Nieuwsport in Den Haag. Waar minister De Jong van Defensie vanmiddag onverwachte de pers bijeen heeft geroepen... voor het doen van een belangrijke mededeling... Mevrouw en heren, ik ben u een excuus schuldig dat het zo onverwacht is gegaan. Vast staat aan de hand van authentieke Duitse documenten... dat de heer Aantjes op 12 oktober 1944 gemobiliseerd is in het kader van de Waffen-SS. Vlak voordat Fortuin wilde gaan zitten, sloegen de taartgooiers toe. Op naar de nulzeezels. Dat is nog geen stem. Dames en heren, wij zullen vanmiddag u bijpraten over uh, het uh, feit dat de formatie uh, uh, niet is gelukt... van het kabinet van GroenLinks, D66, PvdA en, en VVD. Ah. Goedemiddag. U speculeert al lang over mijn vertrek. Wel, het moment is aangebroken. Ik verlaat de Tweede Kamer. Nou, we horen Femke Halsma als laatste, maar het begon dit fragment met... Uh... Pieter Jong, toen minister yeah. van Defensie, 66, spreken we over, 1966. Want hij, uh, hij roept jou en je collega's bijeen... omdat hij een, uh, een bijzondere mededeling heeft te doen... en hij verontschuldigt zich. Dat is, ja, dat ik, dat ja, is zo bijzonder als charmant. Dat he? is typerend voor Pieter Jong. Echt typerend. Ik kom hem nog wel eens tegen. Hij komt nog vaker in Den Haag... zo ergens bij een bijeenkomst. Hij komt ook met uitreiking van het Vrije Woord. prijs van het Vrije Woord Dan komt hij ook weer. Het is zo'n charmante, aardige man... Die hebben we toch in de tijd wel een beetje miskend. Ja, het gek is, van Piet Jong ja. werd gedacht... dat was geen, uh, geen premier, uh, uh, vonden we. En uiteindelijk... Eén van de betere geweest. Eén van de betere Echt, geweest. Van de betere is, de betere geweest ja. da dankzij de historie en de tijd van de leemde die de betere heeft, En een van de grote dommigheden van de KVP van die tijd... dat ze hem na vier jaar hebben afgedankt. Ja, en toen kwam meneer Veringa. Weet toen moest Weet de, je nog? de kennedy ja. van Nederland komen, meneer Veringa. Ja, ja. ja. ja. Ja, die werd vervolgens ziek. Dat, dat, dat ligt helemaal. Maar goed, wat we nu horen, ook uh, Max de Bok. Uh, dat is uh, de persconferentie Loe de Jong. Die uh, ten onrechte, naar later ook bleek. Uh, Aantjes beschuldigde van uh, lidmaatschap van de Waffen-SS. Dat, uh, dat moet ook een bijzondere uh, persconferentie zijn. Ja, krijgen. dat was een buitengewoon bijzondere persconferentie. En de dag daarna was het nog erger, nog bijzonderer. Toen Aantjes zelf kwam. Die met ondersteund door Lubbers en meneer Schakel van de AR, van zijn partij... die zich aanvankelijk in Niespoort opstelde om daar de pers te te stellen... En, en zou daar zijn aftreden meedelen. Um, maar dat is toen, mede op mijn instigatie, hebben we gezegd... dat kan hier niet. De opkamer, dat is vergeten in een kamer, die was te klein. Er waren zoveel camera's, er waren zoveel journalisten dat het echt... Dat kon, dus Was jij toen al voorzitter van ja, het perscentrum? Ja, toen, toen was ik voorzitter. Of het was ik voor de parlementaire pers. Maar in ieder geval zat je bij een Ik ben ook voorzitter van de parlementaire pers, maar maar ik vijf vijf. Vijf ja. parlementaire pers denk ik. En daar hebben we gezegd van nee, dat kan niet, en laten we even uitstellen... en dan gaan we naar de Schepelzaal in de Tweede Kamer, die was groot, et cetera. Dus daar heeft eigenlijk een persconferentie plaatsgevonden. Maar goed, het is een het begonnen. Ja. Misschien moeten we nog even, even uitleggen... Even, dan. De, ja, sorry dat een van de indrukwekkendste persconferenties. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Ja. Nou, we moeten even uitleggen, want er, zijn, er is één perscentrum Nieuwspoort... maar het heeft op twee locaties uh, gezeteld. Hè? De eerste zat vlak naast de Ridderzaal. De eerste zat, nou... Dat is klein, hè? Uh, ja, schuin nou, vijf... tegenover de Ridderzaal, ja. uh, bij de poort... Daar zit het. het zit nu op het plein. Dat, dat hoekje van het plein. Daar zat een vioolbouwer, meneer Bouwman. Dat pandje was bijna helemaal bouwvallig. Mm. En dat is opgeknapt door een architect. De man van de toenmalige kamerlid van de PvdA, mevrouw Baltigam. Die was architect. En daar hebben we vijf jaar eerst gezeten. Toen hebben we het uitgebreid. Het was toch te klein. En toen ging de kamer verhuizen. En toen kregen wij dus de kans om naar dit grotere percentage te gaan. Ja. We hebben net wat fragmenten uh, gehoord. Wat uh, zou je zelf uh, in herinnering uh, schieten als je zegt. Nou, dit was ook een heel bijzonder moment. Nou, wat mij ook in herinnering ziet, is de persconferentie in 19. Wat was het? Die Irene affaire. Prinses Irene. Die Prinses die ging ging Irene die ging trouwen. En ja. daar was er heel helemaal tegen. En dat heeft een hele nacht geduurd. In de weekend. Even uitleggen, prinses Irene prinses was, Rons Rons katholiek, met, geworden. was katholiek geworden. En dat was allemaal in het geheim gebeurd. En dat ja. kwam naar buiten toe. Ze had trouwens met de, prins Carlos. Die uh, aanspraken maakte op de, de Spaanse troon. Mm. Dat konden ze natuurlijk ja. ook niet. Uh, nou, er is van alles gebeurd. Maar Reine was toen uh, premier. Er ja. Daar is een hele nacht overleg geweest op Soesdijk. En wij maar wachten, wachten, wachten daar. Op zaterdagmiddag. En het is geloof ik vanmorgen, nu of zes of vijf of zes, is er een persconferentie geweest. In de rolzaal, want het was Niespoort nog te klein. En, maar we hebben dus de hele nacht in Niespoort gehangen. Nou, ik hoef je niet te vertellen wat er dan gebeurt. Je moet werken, maar je drinkt ook wel eens wat. En ik was toen uitgescheiden met roken, al een tijdje. Maar die nacht heb ik het niet uitgehouden van de spanning. En toen ben ik toch maar weer gaan roken. Ja. De affaire ik heb nog een hele mooie persconferentie in 1983 nog 500.000 mensen in Den Haag demonstreren... tegen de plaatsen van de kernraketten. Dat was ook een fantastische dag in Niespoort, Want Iedereen zat in Nieuwsvoort, uh, las door elkaar. Niet alleen journalisten, iedereen was daar. Ja. En de persconferentie, daar zaten we op de vloer, op de grond... om naar de persconferentie te beleven. Dat was ook een prachtige... prachtige... Ja, dan zie je echt de functie van Isvoort. U luistert naar de stem van Max de Bok, heel lang uh, in Den Haag... Onder andere in Nieuwsport aanwezig als bestuurder van het perscentrum... maar ook als uh, politiek redacteur voor het dagblad De Gelderlander. Ik praat met hem naar aanleiding van het 50-jarig bestaan... van het perscentrum Nieuwsport volgende week. Max, er is een, uh, een code, zeggen ze... Uh, dat journalisten die in Nieuwsport nieuws horen... niet mogen citeren in hun krant. Dat, dat, niemand, dat niemand die in G Nieuwspoort in de sociëteit is... Ik heb het niet over de zalen. Zalencentrum nee. geldt niet voor. Echt voor in de eten en drinken ruimte. Ja, maar het is in feite besloten, besloten uh, gelegenheid daar is... voor leden van Niesport, Boerters heet dat. Die zijn allemaal gebonden aan een ongeschreven code. Een eercode, noemen we zo. Dat alles wat daar gezegd en gebeurd wordt... niet mag toegeschreven worden aan de bron nog aan de plaatsen waar het gebeurd is. Dat betekent dat als ik met een politicus praat en die vertelt mij wat... dat ik het wel mag gebruiken, en ik zal het ook gebruiken... maar dat ik niet mag zeggen van wie ik het heb. Ja. Uh, dat is een, een soort vertrouwensregel onderling... dat heeft te maken met het gedrag van politici en journalisten tegenover elkaar. Dat is wat ik altijd noem Dat is een houding van wantrouwen vermengd met argwaan. Je moet vertrouwen opbouwen met een politicus. En de politicus moet jou vertrouwen. En dan kun je een hele hoop. Dan kun je met elkaar praten. Zonder dat je weet. Het komt onmiddellijk aan de kant. Die politicus weet dat. En, maar als je daar misbruik van maakt. Ja, dan gaat die verhouding kapot. Ja, nou ja, dan, dan voel je je misschien een uitverkorene. Ja. Er vertelt dus een minister-president ja. wat tegen je. Voelde je dat ook ja. zo. Maar je kan er niks mee. Ja, maar nee. Kijk, minister-president of minister van Justitie. heb wel eens wat verteld daar. Ik heb eens oh. een keer. een hele lange avond in een treincoupé, we hadden een, een treincoupé in het oude Nielsvoort... Hm. naar Rode School. En daar kwam ik de heer van Achter tegen. En ik had echt behoefte om nu ieder geval van Achter te horen... waarom hij vond dat de drie van het bedrijf moesten vrijgelaten worden. Daar heb ik dus uren met hem zitten praten. Kijk, nu heb ik dus niet in de krant geschreven... de volgende dag wat van Acht allemaal vertelde. Maar ik heb het wel gebruikt. In mijn achtergronden, in mijn nieuws... heb ik er rekening mee gehouden van wat er aan de hand was. Wat, wat van Acht dacht. En dat, nou, dat gaat heel goed. die vertrouwelijke gesprekken die zijn er. Kijk, Kees Lunshoff, helaas overleden eh, collega van de Telegraaf, ook voorzitter van wordt even geweest, die heeft eh, daarvan gezegd van die code: het is een fatsoensafspraak en het is beroepsethiek. En journalisten, goede journalisten, doen elke dag afweging hoe ga ik met de informatie die ik krijg, die ik vind, die ik hoor, hoe ga ik daarmee om. Ja. Dat is gewoon het vak. Maar eh, ik laat je even een fragment horen om, om daarna nog even over die code door te praten. Want er is wel discussie over. Bijvoorbeeld heeft ja. de columnist Peter Middendorp eh, de, de knuppel in het hoenderhok gegooid. Wanneer was het? Afgelopen najaar. Want eh, hij sprak erover in het VARA-programma De Waan eh, van de Dag. Naar aanleiding van dat ja. stuk... Minnendorp is op het matje geroepen door de directie van Nieuwsport. Hij heeft de nieuwsport code geschonden. Kijk, die code is natuurlijk ooit bedoeld om uh, mensen, uh, om vooral politici, in contact te kunnen brengen met journalisten. Zonder dat dat meteen de volgende dag in de krant staat. Behalve perscentrum is het namelijk ook een besloten sociëteit. Nee, nee, het is geen geheime genootschap of zo. Zoveel stelt nee. Nieuwsport ook niet voor. Plus je ziet in Nieuwsport heel weinig politici, kan ik je vertellen. Vroeger, 40 jaar geleden, wilden ze niet met journalisten praten, want die stonken en die waren niet te vertrouwen. Politici en journalisten. Journalisten daar eigenlijk een soort uh, gezamenlijke kluwen vormen. Journalisten mogen niet naar buiten brengen wat politici binnen doen. Je mag het allemaal gebruiken. Hè? Wie de code breekt, wordt gewaieerd. De naam van de politicus noem je niet, uh, je noemt de locatie niet en je citeert hem dus niet. Ja, ik heb zelf geen code nodig. Die code stelt echt niks voor. Schaf de nieuwsportcode af. Heldere taal, maar ik begrijp toch dat je daar niet voor voelt. Je moet de mythe niet afschaffen. Het nee. is een soort mythe. Het zit erom, want we zijn geen geheim genootschap. Het is gewoon vakmatig goed. En het is in het belang van ons. Voor, dus in het belang van hoe brengen we de informatie naar buiten toe. Dat we het aan die code houden. Anders krijgen we geen informatie. Nee. Zeggen. en dan ben je close met politici. Met de een wat meer dan met de ander. Met wie was jij close? Nou, kijk, ik vind dat je... In beginsel moet je redelijk wat afstand houden tegenover de politie. Ja. Dat wil niet zeggen dat ik niet in de avond met een politicus aan de bar kan doorzakken. En eens een goed gesprek mee kan hebben. En ook eens ja. weer weet wie die politicus is. Wie, is. Met wie kon je goed overweg? Met wie ik goed overweg kon. Ik, was, uh, ik kon goed overweg met Hans van Mierlo. Ik kon goed overweg met uh, Gerard Broks. En ik kon goed overweg met uh, Aad Kostel. Ja, en wat betekende dat als je goed met elkaar overweg kon? Nou, kijk, Van Mierlo en, en Broks die kende ik omdat we alle drie uit Breda kwamen. Dus uh, ja, dan heb je al een band. En ja, met Kosto... Ja, ik weet wel dat het gekomen zijn vrouw. Die, was, uh, die, was, die zat in het bestuur van de PvdA. Die was actief in de PvdA. Die kwam me wel eens tegen op, uh, op congressen. En die heeft het initiatief nodig om ons een keer uit te nodigen. Maar dat is gebleven. Ja, maar, maar kun je zeggen, er was ja. wel sprake van, van vriendschap? Ja, vind ik wel. Ja. Ja. Is dat lastig om uh, nee. die vriendschap uh, te scheiden van het werk? Nee, want vrienden weten precies hoe je denkt over je vak. Hoe je je vak uitoefent. En ik weet hoe mijn vriend zijn vak uitoefent. En je weet dus dat je elkaar de ruimte moet geven. Je weet dat de, de politicus moet weten dat ik hem niet dek omdat ik zijn vriend ben. Je moet weten dat ik tegenover hem precies hetzelfde doe als tegenover andere politici. Nee. Namelijk opschrijven wat ik nodig vind en wat nodig is om de bevolking te informeren. Oké, okay, dat begrijp ik. Uh, maar misschien dan de vraag, heb je daar baat bij gehad? Dat, ja, je, dat je bevriend was met... Luister, nou, bevriend was niet. Uh, ik goed heb kon overweg. Nee, ik heb baat gehad bij... mijn manier van contact maken met mensen. Dat heb ik geleerd. Ik zei dat ik in Doetinchem begonnen was. Daar heb ik elf gemeenteraden moeten doen. Toen zei mijn chef in Doetinchem, het volgende tegen mij... Luister, Max... Jij gaat nu gemeenteraden doen in Zutphen en in, uh, nog in Sierenberg en zo. Wat je nou doet, vanmiddag pak je je brommer. Dan rij je naar Sierenberg of de Zutphen toe. Of de bus. Dan ga je naar die en die kroeg. Dan ga je gewoon in de bar zitten. Dan je, zie je dus allemaal die raadsleden binnenkomen. Ja. Ga je je netjes voorstellen dat je wie je bent. Dat je van de Gelderlander bent. Je gaat eens dus aan de praat met haar. Zo maak je contacten. Dat heb ik altijd in Den Haag ook gedaan. Ik heb ook mijn collega's in Den Haag die bij mij kwamen. Werken, zegt, dat ga jij doen. Eerst contact maken, keurig je voorstellen ja. en kijken hoe het werkt. En zo is het met, met de familielozen ook gegaan. Ja, Ad Costo, ja. Gerrit Broks, al die ja. mannen die je net noemde. Elke ja. familieloos die een bekende uitspraak die die altijd tegen mij deed. Weet je wat er is met jou, Max? Jij houdt wel van mij, maar je stemt niet op mij. Zo is dat Hans. Ja. Ja, uh, nou goed, uh, je hebt het begin van Nieuwspoort meegemaakt. Vanaf 1962, ja, je komt er nog steeds. Je ja. hebt de wilde jaren van het kabinet Den Uyl daar uh, meegemaakt. Ah, ja. Van ministers die langer aan de bar zaten... dan dat ze op hun departement uh, verbleven, bij wijze van spreken. Oh. Het is erg veranderd ondertussen. Het is heel erg veranderd. En daardoor is Nieuwspoort ook veranderd. De hele sfeer is veranderd. Ja. Er wordt, volgens mij, wordt er minder gedronken dan vroeger. Dat denk ik wel. Uh, mensen zijn veel... Ja, Misschien wel harder bezig. Moet, kijk, de journalistiek, je ziet het eh, bij de radio en de televisie, maar je ziet het ook heel erg bij de kranten. Het moet, met minder werk moet er meer werk gedaan worden. Met minder mensen moet er meer werk gedaan worden. Mensen moeten niet alleen een stukje voor de krant schrijven. Ze moeten ook nog de hele dag eh, hun internetpagina bijhouden, et cetera. Ze hebben het veel drukker. Dus minder tijd om eh, nou even, eh, uit te waaien en lekker aan de baat te gaan hangen en te roepen: Nou, dan ga ik eens lekker praten. Hm. En, politici zitten erbij die negen tot vijf banen hebben. Ja, ik begrijp dat best. Kijk, vroeger, uh, ik las het toevallig nog vanmiddag, dus met een stel Limburgers, in het boek van Nieswoord stond het, die Limburgers die dus vier dagen per, de avond per week in Den Haag zaten. Ver van huis. Ja, wat moesten die? Gezellig kwamen ze in voor geval hangen. Ja. Dat was een huiskamer. Nou, voor ons ook, er even erbij hangen. Uh, dat zie je niet meer. Veel minder. Vind je dat jammer? Nou, dat op zich weet ik niet, nou, maar ik begrijp heel goed dat, waarom ze het niet doen. Mm. doen. Want wat uh, ik zeg, wel eens had ik het dan ook niet gedaan, want het was misschien beter. Nou, ja, ik, leven. Ik, ik, bedo ik, bedo ik bedoel, maar is jammer, die, die bevlogenheid, ja. uh, die, uh, die, laten we zeggen, die in jouw ja, generatie ja. politieke redacteuren zat, dat was ook meer lol. De politie durfde ook meer. Ik heb foto's gezien, bij bleef van Nies, we hebben foto's zitten kijken, dan zie je foto's, dus, dan zie je Veldkamp met de oplopen, de dat toen was een coxbus de oplopen, deed Ja, toen minister. Die kwamen koken in want die kwamen hun recepten brengen. Dat was zo'n actie van iedereen. En daar werd gezongen, daar werd zegenwoordig in Nieuwsbrot niet meer gezongen. Er werd getoept, er werd euh, nou, van alles gedaan. Dat zie ik niet meer. Het is veel rustiger, een beetje saaier geworden. Er komen minder politici, dat vind ik heel jammer. Ik zou al die politici willen aanraden, kom nou toch... want het is voor jullie ook heel belangrijk dat je goede verhoudingen hebt mm. met die pers. Want alleen met twitteren kom je dan niet. <laughs> Er staat het adres het van Een gesprek mag wel eens langer duren dan een twittertje. Nou ja, dat, dat is zeker waar. Dat is namelijk een gesprek. Een maar tegenwoordig, tegenwoordig uh, uh, zijn dat allemaal strategieën, denk ik... die in jullie tijd uh, nog niet zo op geld deden. Tenzij de strategie was... we gaan vanavond uh, uh, als kabinet en ouders om Max de Bok heen hangen... om te kijken of we die Gelderlander ook over de streep kunnen krijgen. Ja, dat kun Want zo naar. werkt het ook natuurlijk. Zo werkt het ook. De politie heeft er ook belang bij. Kijk, ik zeg wel eens... Uh, Politie komen ook naar Nielspoort en heus niet uh, omdat ze het alleen maar gezellig vinden. Die komen ook wel eens naar Nielspoort gewoon om ons iets te vertellen wat ze kwijt moeten. Hmm. Als ze iets niet hebben kunnen winnen in hun fractie bijvoorbeeld. Dan komen ze hun ideeën op tafel leggen bij ons. Uh, maar wanneer weet, je, wanneer weet je ik word gebruikt of uh, ik, uh, ik dit is ja, echt. dat is een kwestie van ervaring en een kwestie van aanvoelen. Ja. Dat is een kwestie van ervaring en aan, aanvoelen. Je wordt natuurlijk gebruikt en soms laat je je gebruiken en dan roep je van nou maar. Ja. Dus je maar, kunt je inderdaad uh, laten gebruiken. De spin is van alle ja. tijden. Het is nu wel heel, heel... Nee, het is deze keer niet. Ja. In het vorige kabinet was het heel erg. In een boekje van Max van over verschenen. De Haagse fluisteraars. Het gaat helemaal over die spin Dat is echt... Dan sta je, met je oren te klappen als je leest wat er gebeurt. Dat was in onze tijd ook wel zo. En het zal altijd wel zo blijven dat er wat ingestoken wordt. Dat er geprobeerd wordt om, om jou op het verkeerde been te zetten. Of ja, in het belang van, van de politicus zelf. Of van de zaak waar die voor staat. Ja, probeer die journalist te gebruiken. Dus aan de Ja. We praten nu over 50 jaar uh, nieuwspoort. En je spreekt er ook met, met, met, met warme gevoelens over. Uh, het, het is echt je huiskamer geweest, zo'n zo percentage. Ja, het is helaas wel mijn huiskamer geweest. Ja. Waarom ik, helaas? Nou ja, toen was ik een hele moeilijke periode van mijn leven. Ik was in de, lang in de scheiding. Juist omdat je zo vaak misschien wel afwezig bent? Nou, dat wil ik niet ik, zeggen. Het heeft er niet alleen mee te maken. Het, het de oorzaak en gevolg weet ik niet precies. Of dat het heeft er misschien wel mee te maken. Maar. Uh, ik was wel heel veel in Nieuwswoord, maar ik was niet de enige. Maar allemaal heel veel in Nieuwswoord. Ja. En ook in de Kamer, er was een, een vijf, op de, in de Tweede Kamer was heette vijf. Daar zat uh, om vijf uur middags zat daar de halve parlementaire pers en de halve linkse, linkse, linkse fractie. Ze zaten daar te borrelen en te praten. Ja. En dan helemaal in Nieuwswoord. Maar we hebben ook avondelijk gehad dat we in Nieuwswoord tot, tot vijf uur morgens zaten. Voorbeeldje, wat er ook niet meer gebeurt. Voorbeeldje, in het Paarse kabinet, hm. dus PvdA, CDA. Nee, PvdA, nee, uh, VVD, uh, ja. D66. Uh, ja. Uh, ja. ja, kok. Ja. ja, kok. Nee, nee, nee. Ik bedoel, uh, nee, van Alp. Oh, okay. uh, nou, drie, ik bedoel eh, sorry, 73, sorry, 77, Alp. 77, okay. ja. een 77, Oké, Dan We hebben een ondernemersraad, de wet op ondernemersraad moet komen. Van ja. acht is daar tegen, maar je kende van acht een beetje. Um, op een avond. Uh, Wordt er in de kamer over gesproken. Nu op het katshuis wordt er over gesproken. We zitten Pep en Abewis, die zit in Niesvoort. Van Acht zou eigenlijk op het katshuis moeten zijn... maar die komt rustig niet voor Dus iedereen zegt, hè? Nou, hij gaat er gewoon zitten en drinkt een boodje mee. En Marcel van Dam, die begint er ineens. Oh, Dries van Acht, komt je antwoord nog Acht te zeggen? En de hele tent zingt mee. En Dries staat daar middenin. Het was niet prettig voor hem, maar zo werken de dingen. Ja, nou, dat zou je nou niet meer hebben nee en volgende week zien we hem weer neem ik aan ja ze komen ook naar maandag komen ze allebei ja, ja, Lubbers en van Acht oh, komen allebei Lubbers komt een persconferentie geven en van Acht komt voor de tentoonstelling openen kijk dus het is dit dus is wel leuk groot feest Max ik uh, vond fijn dat je het verhaal wilde vertellen 50 jaar perscentrum van uh, wat je daar hebt meegemaakt in een halve eeuw ik wens je veel plezier volgende week bij de ja, festiviteiten. Hoe lang zou ik zeggen. Ja, <laughs> ja, ik ben twee keer lid geweest, ja, ja, maar nu niet noem. meer. Ja. er gaat nog een hele ballotage aan vooraf. Hè, oh, het oh, lukt niet zomaar. Je mag binnenkomen. Gelukkig. Oh, gelukkig. Op onze tijd dingennl vindt u meer informatie over onze gasten van vanavond. Kunt u ook uw reacties achterlaten. Zo dadelijk BNN Today met de vrijdageditie. editie. Patrick Lodiers, goedenavond. Bijzonder goedenavond. Wat ga je doen? Nou, we hebben twee prachtige gasten. Ja, we gaan natuurlijk weer een punt zetten achter de week. En doen we met twee mooie gasten. De eindredacteur Dirk Veenstra van RTL Z. En we hebben Jakals erik in de studio. Dus dat wordt mooi. En Jurgen van den Berg, u kent hem wel natuurlijk, gaat de muziek verzorgen. En natuurlijk, Luc Uking, kom op. We hebben een echt een volle, volle tafel met borrelnootjes. Dus het lijkt een beetje op uh, Barend en van Dorp. Maar laten we eerst naar het nieuws gaan met Vrede van Tijn. Radio 1. Het NOS Journaal.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 Ondanks de Arabische Lente is het aantal vrouwen met een parlementaire functie in Arabische landen niet toegenomen. Dat blijkt uit een studie van de Interparlementaire Unie en de VN-vrouwenorganisatie. Verwacht werd dat na de hervormingen in onder andere Egypte en Tunesië het aantal vrouwen in het parlement in het Midden-Oosten zou toenemen. Maar hun aandeel bleef zo'n 10 procent. Wereldwijd is dat ongeveer 20 procent. Het Syrische bewind heeft de lichamen van twee omgekomen buitenlandse journalisten overgedragen aan het Rode Kruis. De Amerikaanse verslaggever Mary Colvin en de Franse persfotograaf Rémy Oshly kwamen vorige maand om bij beschietingen van Homs. Twee Franse journalisten die de belegering van Homs hebben overleefd, onder wie Edith Bouvier, zijn weer thuis. En schaatser Kjeld Nuis is bij de wereldbekerwedstrijd in Heerenveen tweede geworden op de 1500 meter. De afstand werd gewonnen door de Amerikaan Shawnee Davis. Op de 500 meter was er ook twee keer zilver voor Nederland, voor Hein Otterspeer en Margot Boer. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws op dit moment. Het is Radio 1, BNN Today. Patrick Lodiers. Het is vrijdag 2 maart. Nou, wat is het? Twee minuten over half negen. Het weekend is begonnen. In een week maak je heel wat mee. We bespreken het in BNN Today. Wat was het debat in Den Haag? Met welke kwestie? Vrijdag sluiten we in BNN Today de Nieuwsweek af... en dan doen we met bijzondere gasten mooie onderwerpen en goede muziek. Mijn Radio 1-collega Jurgen van den Berg is hier... en hij heeft een platenkoffer vol muziek meegenomen voor de uitzending. Jurgen, bijzonder goede avond. Goedenavond, avond, Patrick. En Luc Ikink is er ook weer. Hij heeft de hele week het nieuws gevolgd... en de meest opmerkelijke uitspraken heeft hij eruit gehaald. Ja, en het mooiste deze week vond ik een beetje de rise and rise van Lutz Jacobi. Tot voor kort kennen echt helemaal niemand haar en nu toch zeker 3%. En van alle tv-programma's wilden wel eens weten wie is dit... Fenomeen Lutz Jacobi. Lutz uh, zegt wat ze denkt. En ik denk nog belangrijker, ook doet wat ze zegt. Ze kan het maar zo worden. Ja, Alleen ze zou nooit een torentje kennen, want ze had al een machtig hoogtefeest. Ja, en die laatste was de broer van Lutz Jacobi. <laughs> Schitterend. Ik ja. kan niet wachten. <laughs> ik ook niet. Zometeen mijn twee gasten hier aan tafel. Maar eerst de sport met Rob Mede. Ja, goedenavond. De schaatsers die zijn nog steeds bezig. Uh, en wel met de laatste maand van het seizoen. Na twee wereldbekers en de weken afstanden, dan is het echt klaar. De eerste van die wereldbekerwedstrijden is dit weekend in Heerenveen. Goede resultaten waren er van Mago Boer, Hein Oltersper en Kjeldnuis. Ze pakten allemaal een zilveren medaille. Boer stond uh, voor het eerst dit seizoen op het podium op de 1500 meter. Nou, ik ben aardig weg, inderdaad. Het gaat, uh, gaat behoorlijk goed. Ik heb een goede, goed trainingskamp gehad tussendoor. En in Hama reed ik alweer een stuk beter, dus... Uh... Ja, ik heb er nog heel veel zin in, dus uh, het is gewoon leuk om dan zo, uh, zo het weekend te beginnen met een podiumplek van 500, eigenlijk de eerste dit jaar. Dus. Niet eigenlijk, de eerste? Ja, het is de eerste 500 meter podiumplek achter uh, wereldkampioen en... Uh, dus, Dat is geen schande, denk ik. De Chinese Yu Jing won trouwens de afstand. Hein Otterspeer haalde voor het eerst in zijn carrière een podiumplek... bij een wereldbekerwedstrijd. Zilver was de kleur van de medaille die hij pakt op de 500 meter. Een onverwacht cadeautje. Ja, dat had ik ook in eerste instantie helemaal niet ingecalculeerd. Maar als je zo dichtbij zit en op 300 staag net verliest... dan uh, ja, is zilver gewoon heel mooi. Zeker tussen, uh, tussen dit veld. Dus ja, helemaal tevreden. Waar komt dit vandaan? Of is dit gewoon zo goed als je bent? Ja, zo goed als ik ben... Ik, uh, Zeker in het WK, die laatste 500 meter, daar de 34-4, die, 34, die, uh, ja, die kwam niet opeens uit de lucht vallen. Ik merk gewoon echt dat ik heel goed kan schaatsen en uh, dat het gewoon echt lekker gaat in de vorm. Uh... Ja, die komt de afgelopen twee weken die gewoon echt weer uh, naar voren. En dat merkte ik gewoon in trainingen en in wedstrijden. Ja, voelde het gewoon supergoed. Dat is me hier uh, gelijk de eerste rit van het weekend uh, kan laten zien. Ja, wat wil je nog meer? De Lokkoff was de snelste op die 500 meter. Op de 1500 leek Kjeld Nuis op weg naar de zegen. Maar in de laatste rit dook Shawnee Davis onder zijn tijd. Een tweede plek dus voor Nuis. Die zelf de overwinning al op zak dacht te hebben. Ja, dat dacht ik ook. Tot, uh, tot de laatste rit. Voor Shawnee begon met 6-0... En uh, toen gooide hij een 7-7 erachter aan. Ik dacht, nou nah, die heb ik al te pakken, 1.7, maar ik wist niet dat mijn slotronde zo slecht was. Dus, uh, ik kwam best wel hard op Stefan ingereden, dacht, nah, dit moet, moet een goede slotronde geweest zijn. Maar we gingen allebei gewoon uh, gigantisch op een hoop. Dus, uh, ja, zeker groot huis. Ja. en dat betekent dan misschien ja, jouw beeld ook, dat je denkt van, van he. beeld, ja. ja, Als je denkt, ik kom nu zo hard onder. oké, okay, ik heb nog snelheid. Terwijl het voelde al zo verrot op die kruising, dat je echt gewoon alleen maar blijven trappen, alleen maar blijft trappen. Dat was alles wat ik dacht. En, uh, ja. Daar word je dan tweede mee nu. Ja, de vrouwen die reden ook nog de 5 kilometer op die afstand was Sablikova de snelste. Morgen gaan ze gewoon door daar in Tijalf. Op het programma staan dan de tweede 500 meter. De 1500 meter voor vrouwen en de 10 kilometer natuurlijk voor de mannen. Om tien uur meer dan over een samenwerking van Real Madrid met SS Zwolle. Onwaarschijnlijk. Het is echt waar. <tie> ja, Zwolle wacht. gaat Real Madrid adviseren. Ik kan niet wachten tot het tien uur is, maar eerst hebben wij nog uh, een mooi programma. Op, op, op, op. Robert, dankjewel voor de, ja, de sport. Oké. Okay. We hebben een mooi programma, want vertel jij maar eens wie is onze eerste gast. Ivonie, eat your heart out. Uh, wat jij kan met talen, dat kan deze man ook, maar dan met dialecten. En wat jij kan op tv, dat is kinderspel bij welke sterren deze gast dagelijks voor zijn rode microfoon krijgt. Met zijn net iets te vette krullenbos, zijn net iets te gelikte baardje en zijn net <laughs> iets te grote bril... steelt hij dagelijks de show in de wereld draait door. Super, niet meer normaal. Hier is die jakals Erik Dijkstra. Erik, goedenavond. Goed ja, dat hallo. je er weer bent. Ja, dankjewel. Uh, en Jurgen, omdat je er zo goed mee bent, uh, direct door naar onze volgende gast. Economie is voor nerds. Nou niet uh, met deze man. Met zijn lange grijze lokken en zijn gebruinde huid... geeft hij zelfs de meest saaie cijfertabellen een kleurtje. En met zijn dent smile maakt hij zelfs de meest sombere beursberichten gezellig. Hier is RTL Z-eindredacteur Dirk Veenstra. Dirk, goedenavond. Goedenavond, jullie allemaal. Um, wat is jouw nieuws van deze week? Het nieuws van deze week voor mij is toch. Ik had een beetje dicht bij huis, bij de economie. Is dat de ECB? Die hebben een soort uh, pawnshop geopend. Die hebben maar liefst 530 miljard euro over de banken uitgestort. Om maar te behoeden ons allemaal voor een nieuwe kredietcrisis. Kortom, dat is goed nieuws, toch? Dat is op zich heel goed nieuws. Maar op zich? Nou, nou het is het vooruitschrijven alweer van, van harde maatregelen. En dus over drie jaar nu zitten we weer met de witte met, met de, de, de, de ballen, zeg ik maar. Maar met de problemen die het op, met zich mee kan brengen. Het is niets opgelost, het is een soort morfine en geen medicijn voor de economie. Maar het is voor echter jaset wel lekker, want dan kunnen jullie echt maar doorgaan. We hebben, nog, doorgaan, drie jaar, en we hebben doorgaan. nog drie jaar alles te doen melden. We hebben het heel druk. Heel goed. Uh, Erik, wat is jouw nieuws van deze week? Nou, ik heb me enorm verbaasd deze week over het uh, voorstel om een hasherbord in te voeren in Nederland. Dat heb ik echt een volkomen belachelijk voorstel. Ja, daar gaan we zo meteen zeker nog even op terugkomen. Je had er gisteren ook een, een reportage over in de wereld. Ja, ik heb er gisteren een ITP over gemaakt. Nou, daar gaan we zo meteen verder mee, maar uh, ja, we gaan ook praten over de CPB-cijfers uh, uiteraard. Maar laten we eerst even naar de muziek gaan. Jurgen, wat heb je meegenomen? Uh, ja, iets moois. Ja, BNM Today. Zet een punt achter de week. We beginnen met de muziek uit eigen lands. Hij was de zanger van Sturt Muffins, een haaksbandje, en uh, doet het tegenwoordig eens. Eentje wordt geholpen door Bertolf, want die schreef mee aan dit liedje. Ik heb het over Ed Struijard. Eigenlijk heet hij gewoon Ed. So not you, So not me. The ball, the tricks left in my sleeve. My words were unintended, but now they come to harm me in my sleep. These are different clothes we're wearing.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 naam is een beetje ingewikkeld, vandaar dat hij zich dus gewoon Ed noemt. Maar uh, ja, recht toe, recht aan en vanuit de lage landen dus. So not you, so not me. Luc, het ja. eerste ontwerp alsjeblieft. Ja, we trappen af met de hysterisch slechte cijfers van het CPB. Gisteren lieten zij de bottenbel vallen. Het is duidelijk dat de cijfers een tegenvallend, een zeer tegenvallend beeld laten zien... als het gaat om de ontwikkeling van het begrotingstekort. Als het gaat om economische groei, uh, dan gaat het vanaf 2013 juist weer wat beter... Maar het is, uh, ja, dat begrotingstekort is heel erg belangrijk. Want steeds meer landen, uh, ook in Europa, maar ook in de rest van de wereld... kijken natuurlijk toch naar die landen met hoge tekorten. En daar moet echt wat aan gedaan worden. Oftewel, we zitten in de shit. En dus niet zo gek dat gisteren, toen het nieuws bekend werd... Politiek Den Haag echt over elkaar heen rolde bolden om alvast wat meningen te droppen. Het zijn dramatische cijfers. Ja, het is inderdaad echt heel somber nieuws. De cijfers zijn inderdaad ernstig. Ja, dat zijn toch behoorlijke tegenvallers die vandaag worden gepresenteerd. Het kabinet zal een enorme moeilijke klus krijgen. Krijgen. Want dat kabinet is de komende weken... Trending topic op Twitter, net zoals hashtag katshuis, hashtag bezuinigingen, hashtag 9 miljard, hashtag toch 16 miljard en hashtag wie is de mol. Speel in het overleg, web is minister van Financiën, Jan Kees de Jager. Ja, als het om cijfers gaat, dan zit ik erbij. Er gaan natuurlijk ook allerlei andere onderwerpen worden besproken, dus ik zit er niet altijd bij. En er is ook een financiële tafel en die zal ik leiden. En ik ben dan ook de linking pin tussen de financiële tafel en de hoofdtafel. Ja, en sinds deze week weten we dat als Jan Kees niet aan een van die twee tafels zit, dan is hij wel bij een tafeltje bij de Burger King te vinden. De Gesprekingen zijn lastig er staat er veel op het spel. Hè? Slechts één ding is zeker. Het kan lukken en het kan niet lukken. De wil is er ook bij de PVV om te uit te komen. Natuurlijk wordt het moeilijk, maar niet tegen iedere prijs. Ja, en hoe lang die gaan spreken, gesprekken gaan duren, dat is dan ook de vraag. Daar geef ik geen indicatie op, want dat vind ik heel moeilijk aan te geven. Um, het, kan, uh, het, zijn, het kunnen stevige gesprekken zijn. Dus ik durf daar niet een bepaalde tijdspanne op aan te geven. Het kan best even duren. Het kan zeker even duren, ja. Er in ieder geval genoeg diverse saus ingeslagen, dus dat moet vast goed komen. Kasthuis is voor drie weken gereserveerd. Dankjewel, Luc. Eindredacteur van RTLZ, Dirk Veenstra. Eerst even over die cijfers van het CPB, ja. die het CPB gisteren naar buiten bracht. Het leek er een beetje op dat de politici het niet hadden aanzien komen. Minister De Jager vond dat de cijfers tegenvielen. En premier Rutte zei dat de cijfers somber waren. Maar was jij eigenlijk verrast? Nee, helemaal niet. Het was precies in wat we echt hadden kunnen verwachten en wat ook zij wel wisten. Maar goed, dit is een toneelspel wat politiek is. Hè. Die moet daar een punt aan maken. Die moet nu ineens de bevolking warm maken voor de klappen die gaan komen. Hè. De kaasgaven, ja, die, die is dan te weinig. Dus het wordt echt de botte bijl zometeen. En dan krijg je dit soort oh, reacties van, we hebben het niet gewoest. Het is heel raar. Het is, maar maar het is echt, de, de getallen zijn zelfs niet eens verrassend. Dit is precies wat je aan zag komen. En, en ze hebben een aantal weken nog, de laatste weken, de ogen voor willen sluiten. En nu dan doen ze een verrast, maar het is geen nieuws. Uh, het is geen nieuws, maar ik wil even terug naar ja, lang geleden. Want ik, uh, ik kon me nog herinneren dat uh, premier Balkenende ooit had gezegd... van ja, eerst krijgen we het zuur en daarna komt het zoet. Maar volgens mij hebben we na het zuur het zuurder gekregen... en nu krijgen we het allerzuurste. Nou ja, komt het goed... zoet ooit nog? Ja, ja, vast wel een keer, tuurlijk. Geen enkele discussie over. Altijd is het, is het hierna weer zoeter. Zoeter dan het nu is, in ieder geval. Zoeter dan het nu voelt, want hoe zuur is het eigenlijk nu? Heb jij het zoveel slechter als vorig jaar? Ik kan me niet echt voorstellen. Nee, maar de meeste mensen hebben dat volgens mij niet slechter dan vorig jaar. En natuurlijk praten we over misschien wel nul groei in salarissen. Maar dat is even gewoon de normale co schaal Maar als jij een jaar ervarender bent en een werknemer bent met een vast contract... dan klinkt je altijd nog een paar treden in dezelfde salarisgebouw, uh, uh, zeg ik maar. Dus jouw netto salaris is toch weer hoger dan vorig jaar. Kortom, we klagen heel veel, maar we voelen er eigenlijk nog heel erg weinig van. Hè? Ja, maar wij zijn toch allemaal mensen hier die, die hier zitten met banen... en die houden we ook, hopelijk voorlopig nog wel. Er komen per dag duizend werklozen bij, man. Ja, nou en dat heb je wel een goed punt natuurlijk Kijk, als je je baan kwijtraakt, kom je in echt onzekerheid terecht. Uh, ja. En als je bijvoorbeeld, uh, uh, ik hoop niet dat je overkomt... maar steeds voordat je getrouwd was en je gaat scheiden... heb je ook een probleem, want dan kun je ja. bijvoorbeeld je huis niet kwijt... want de huizenmarkt is ingestoord, kortom. Dan komen alle plagen van Egypte over je af. Dus die gevallen zijn er altijd, maar zullen er ook altijd zijn. En trouwens, als je in zo'n situatie zit... Voel je altijd bedoerd. Ja, dat wel, ze is ook niet. Maar ik, kijk, ik, jij weet veel meer van economie dan ik. Hè? Maar ik las ze nou, vanochtend een stuk in de volkskrant. Dat ze zeiden van ja, wat ze waarschijnlijk nu gaan doen, is de btw omhoog gooien. Omdat je daardoor, hè, wij hebben 19% btw geloof ik in Nederland. Gaat en dan gaan ze nu 20. waarschijnlijk omhoog duwen naar 21. Want dat hebben andere landen ook. Maar dat betekent gewoon dat een brood straks duurder wordt. Ja. En een pak melk wordt ook gewoon duurder. Ja. Dus daar merken wij allemaal. Wij zitten hier gewoon met goede banen of zo. Maar dat betekent ook voor een bijstandsgezin dat je ook in één keer veel meer moet gaan betalen aan je boodschappen. Koopkracht ja. wordt minder. Ja, echt, echt veel minder. En dat gaat waarschijnlijk jaar op gaat het zo door. Hè? Nou. Dat vind ik best wel heftig eigenlijk. Maar aan de andere kant, ik las, ik las ook in diezelfde volkans vanochtend een, een stukje hebben, want bijvoorbeeld, nou je moet natuurlijk nu allerlei onderwerpen gaan verzinnen waarop bezuinigd moet worden, of waar je iets moet gaan doen. Nou, de zorg wordt dan ook genoemd dan gaan mensen klagen dat ze misschien een tientje meer premie moeten betalen... maar tegelijkertijd geven ze wel een paar honderd euro uit voor een nieuwe telefoon. Dat, dat gevoel van ik moet voor de zorg meer betalen, dat, dat, ja. is dan, dat kan dan niet. En dan en staan wel dit soort uitgaven tegenover. Ja, dat is dat het rare dus. Kijk, wij zijn natuurlijk verslaafd geraakt aan vadertje staat of moedertje staat, wat je wilt. Dus we zijn gewend geraakt dat de overheid al onze tegenvallers hè, voor zijn rekening neemt. Of het nou werkloosheid is, prima, werkloosheid is een prachtig systeem. Maar ook als je ziek wordt, je betaalt eigenlijk niet eens heel erg veel... maar je kunt onbeperkt zorg krijgen... Dat is een prachtig systeem, als het betaalbaar zou zijn. Maar we geven natuurlijk al honderd jaar te veel uit. He, zelfs in het beste jaar, een paar jaar geleden hadden we zo'n geweldig goed jaar economisch... hadden we twee tiende procent begrotingsoverschot. Het jaar daarna meteen met drie procent in de min. Kortom, zelfs in de beste economische jaren zijn wij niet in staat om onze overheid te beteugelen. We willen te veel van die overheid hebben. Wij als klant, he, wij als kiezer. Dus wij dwingen die overheid tot uitgaven... En die, niet, die kan dus niet bezuinigen. Maar natuurlijk kan er bezuinigd worden. Want inderdaad, als jij nou een tientje per, per jaar meer betaalt in de gezondheidszorg... of 100 euro per maand, of het eigen risico wat 150 euro is, gaat het 250 euro. Maar je kan toch niet Zo... doen alsof het niks is? Bedoel, het gaat over 9 tot 16 miljard. Dat is toch fors Tuurlijk. ingrijpen na, oh ja, die let... ingrepen, na, de, na de ingrepen die al ge gepleegd ja, zijn? Ja, absoluut. Ben ik ben het helemaal met je eens. Het is, niet, het is geen kattenpis. Hè? Want we moeten het nu ook in één of twee jaar ophoesten... ook dit bedrag waar we nu over praten. Kijk, die 18 miljard waar we tot nu toe over praten... was over vier jaar verspreid dat als een soort kaasschaafje. een beetje dat dat voelde echt ook niemand niemand klaagde er bijna over. Tuurlijk, er wordt veel geklaagd, dat doen we altijd. Nu wordt het wel serieus inderdaad echt kiezen. Maar goed, daar is politici voor. Maar ik hoor dat jij je geen zorgen maakt dus. Nee, ik vind dat je geen zorgen moet maken. Kijk, het kan je treffen. Het kan ook mij raken. Ik kan ook mijn huis kwijtraken of mijn baan kwijtraken. Dus dan zit je allemaal in de penarie. De vraag is even, moet de overheid daar consequent voor opdraaien als de overheid geen geld heeft? de overheid geeft te veel geld uit nu? Dat is een gewoon een feit. De rentes lopen dan zo meteen op. Kijk wat er gebeurt. Ergens een keer moet een rem op staan. Er wordt nu op korte termijn wordt er waarschijnlijk heel veel bezuinigd. En dat betekent gewoon dat mensen die het slecht hebben, hè, want armoede bestaat gewoon in Nederland. Die krijgen het gewoon nog slechter. Voor een bijstandsgezin wordt een broodstraat nog duurder. Ja. Die moeten aan zorg moeten ze nog meer gaan betalen. Als je in de WW komt, krijg je dus gewoon nog minder geld. Maar in Nederland moet gewoon hervormen. Bijvoorbeeld die hypotheekrenteaftrek, dat moeten we aanpakken huizenbezitters, mensen die gewoon geld genoeg hebben... die, die moet je aanpakken. Ik merk ja, aan jou, Erik, dat jij je wel degelijk zorgen maakt. Ah ja, zorgen maakt, ja, eigenlijk best wel. Ik vind dat best wel heftig wat er allemaal gebeurt. En dat is, ik, ben gewoon, ik heb gewoon het gevoel, dat ik ben nog oldschool links op dat gebied... dat gewoon, als er nu bezuinigd wordt de komende jaren... dat betekent volgens mij gewoon dat mensen die weinig hebben... Hè, die krijgen gewoon nog een beetje minder. Daar, daar komt het gewoon op neer. En volgens mij moet je uh, uh, juist proberen om dingen te hervormen. Dat je echt zegt van laten we nou echt eens met z'n allen gewoon de hypotheekrenteaftrek gaan uh, aanpakken. Maar dat is toch, toch zo'n scheef gegroeid systeem. Waarvan ja, zo... ik echt denk, daar kun je miljarden kun je daar op, nou, op, op En Sowieso natuurlijk die hele huizenmarkt. Dat, dat zit helemaal vast <gacht> om, om nou ja, alleen die hypotheekrenteaftrek, maar nog veel meer dingen te natuurlijk. Natuurlijk ook. Er valt heel ja, veel te halen als je het maar systeem aanpakt. uitpakken. Nou ja, dat levert niet meteen volgend jaar geld op inderdaad. Maar dan moet je wel nu mee beginnen. Hmm. Kijk, wat er ook natuurlijk gaat gebeuren, los van die btw waarover gepraat wordt, BTW-verhoging van, van 19, nou misschien wat 20-21 procent. Iedereen kijkt naar de hypotheek, het correct. Maar dat is niet, niet, niet ineens afschafbaar. Dat hmm. zal iedereen dan nog harder treffen, want dan voelt iedereen zich nog armer en meer in crisis weer. Want dan is de huizenprijs die misschien nog wel met 10, 20 procent gaat kelderen. Wat in Zweden is gebeurd ooit. Ja, hebben ze dat al dat dat gedaan? Hoor. Ja, is... De huizenprijs stak toen in één klap 20 procent. Ik doe ik in de loop der jaren, 20 keer ja. op. Dus uiteindelijk is er niks aan de hand. Maar als je op dat moment je huis moet verkopen, wegens of een scheiding, of je wilt verhuizen voor een andere baan, of wat ik maar heb, je echt een heel groot probleem. Maar ik dacht dat het jij was gisteren op de redactie, neem ik aan bij RTLZ, krijg je dan ook reacties binnen van luisteraars en kijkers. En dezelfde reacties zoals bijvoorbeeld ook Erik die geeft. Tuurlijk zijn mensen bezorgd. En kijk, mijn taak is als journalist slechts alleen maar te duiden wat er speelt. Ik ga geen keuzes maken, daar zijn politici voor. Maar ik kan natuurlijk wel zeggen: van... prima allemaal, we kunnen wel willen dat de overheid het oplost steeds voor ons. Maar kijk naar het grotere geheel. He, wij maken te veel schuld. Nederland leeft op te grote voet. En zelfs wat ik net zei, in de beste jaren geven we nog steeds te veel uit. Nou, dat is allemaal een rekening, een schuld die je vooruit schrijft naar de toekomst. Nou, ik heb een dochter, he, ze is twaalf, ze gaat dan meteen naar de, naar de grote school, zeg ik maar. Maar die heeft er geen zin in natuurlijk, dat ze voor mijn problemen moet opdraaien. En er komt nog een ander punt aan, de vergrijzing. Ja. ja. Ik heb één dochter, hè, eh, niet tien, niet dus ik draag niet heel goed bij aan de tegengaan van die vergrijzing. Maar dat betekent dat er enorm veel kosten van gezondheidszorg op ons af gaan komen. Ja. Als we dan nu niet op voor sorteren... Dan lopen ze al meteen die overheidsuitgaven? Want iedereen kijkt naar die overheid om het allemaal maar weer te betalen. Maar dat zijn dus wij als belastingbetaler. Dat is, loopt allemaal dus de pan uit. Is het een beetje te vergelijken met de situatie die ik nog wel herken uit de jaren tachtig. Toen er ook keihard werd ingegrepen. En bij mij in de klas, er, uh, ja, klasgenootjes, vriendjes. Daar werden vaders van werkloos. Is het, is het te vergelijken? Nou ja, dat zou best kunnen. Kijk, ik, ik kan niet voorspellen. Ik heb ook geen uh, uh, glazen bol hoe hoog die werkloosheid zal oplopen. Maar dit zal wel een situatie zijn die heel veel mensen gaat treffen. Meer dan er nu zijn. De werkloosheid zal verder oplopen. Ja. Dan nog steeds zal het lager zijn dan bijvoorbeeld nu in Spanje-Friesland. Kijk naar Spanje: een kwart van de mensen is werkloos. Van de beroepsbevolking is werkloos. En van de jeugd is het 50%. Ja. Ja, dat is ook dat dramatisch, man. Ongekende, ongekende getallen. We hebben even de laagste werkloosheid naast, na Oostenrijk, de laagste werkloosheid in Europa. Het loopt weliswaar op, maar daarmee blijven we nog steeds vrij laag. Nogmaals. Ik heb medelijden met iemand die het treft, want het is geen gelukkige situatie... maar even op grote, gro naar het grotere geheel kijkend... het valt nog wel mee wat wij hier meemaken. Nou, dan terug naar die overheid. Die zal toch echt iets moeten doen. Ik ben het met Erik eens hervormen. He, dat moet echt gebeuren. Dat is echt jarenlang vooruitgeschoven. Voor, voor en nu worden we dus gedwongen. We hebben gehoopt dat we he, een beetje het zouden kunnen wegtoveren. Helaas, het moet gebeuren. Maar dan, nou, doe je dan is het dus belangrijk dat er mensen zoals jij aan tafel zitten... in het katshuis, neem ik aan. Ach, ik ben maar een, een, een schakeltje hier. Ik denk dat mensen daar ook precies weten wat er moet gebeuren. Ja, ik, ik vind het een, een Dat is het probleem. Is dat de, de, licht dat licht Patrick, Patrick heeft wel een punt, want het is eigenlijk zo... dat moet verschrikkelijk bezuinigd worden nu. Ja. He, en dat, dat moet echt hervormd worden, dat is mijn gevoel. He. Kijk, nogmaals, Dirk, jij weet daar meer van. Maar het is nu eigenlijk zo, dat het wordt nu bijna een politieke onderhandeling. Ja, hey, het wordt zo'n hernieuwde formatiebespreking worden. Ja. Maar iedereen van en links je tot zult rechts zien, weet wat er binnen, moet gebeuren. Binnen twee weken, hoe wilde, Wilders, uh, ontwikkelingssamenwerking helemaal afschaffen... en anders doe ik nergens meer aan mee. Ja. Dat wordt nu een politieke ja. strijd wordt dat nu. Terwijl, maar dat is geen hervor, bedoel, maar dat is afschaffen. Ja, ja nee, maar oh, dat, dat, ja. Dat, is, dat is een politieke issue. iedereen weet Maar iedereen weet, geloof me echt, ze weten precies wat er, moet, of wat er kan gebeuren. Want er moet gebeuren, ze weten dat ze zoveel miljard moeten ophoesten. Maar gaan links ze het doen? Nou ja, dat bedrag zal gehaald moeten worden. En is het nog een optie om die 3% een beetje los te laten? Want dat zegt de oppositie met name, hè? Doe dat nou maar eventjes en al, dan pakken we het daarna wel weer terug. Tuurlijk is het een optie, maar het is geen reële optie eigenlijk. Want kijk, in grote lijnen, dit kabinet heeft zich verplicht... tot het halen van die 3%-grens. want ja. ze willen op 2,8 eind volgend jaar uitkomen. Ja. In Europa zitten we eigenlijk klem. En, en met die 3%, dat is een Europese regel al, vanuit de vorige eeuw... Hè. dus maximaal 3% tekort. En het maximale staatsschuld van pakken met 60%... van wat je met elkaar hier in het jaar verdient. Het BBP heet het met een moeilijk woord. Daar zitten we al jarenlang boven. Nou, dat moet gehaald worden. Europa geeft ons echt geen respijt. Nou is dat natuurlijk een arbitraire grens. Ja. Aan de andere kant, kijk naar Griekenland. Kijk naar Spanje. Als je dus niet houdt aan de verwachtingen van de markt... en het onder controle houdt allemaal... dan lopen die rentes op. Nou, nu betalen we al met, jaar, met elkaar 10 miljard euro aan rente. Als die rente 1% omhoog gaat... gaat er weer 5 miljard bij. Kortom je moet het onder controle houden, ook met die vergrijzing op komst, anders dan houdt het gewoon op, dan gaat dit land naar nou Maar het je is maken. zo grappig dat dit nu allemaal gezegd wordt, maar volgens mij zagen we twintig jaar geleden die vergrijzing ook al aankomen. Tuurlijk. En ja. zagen we de woningmarkt Tuurlijk. ook al uh, exploderen. Ja, maar het is interessant dat die, die vergrijzing, hè, dat is het grootste probleem in Nederland en dat is nooit een politiek issue geweest. He, wij lullen in Den Haag over een boerkaverbod of over een hashverbod oh. of over gewoon onzin dingen. Maar die vergrijzing, wat het, het allergrootste politieke probleem is van de komende 50 jaar, dat is, dat is nooit een issue geweest. Nee, maar je, bent politicus, je bent politicus en je wilt Cadeautjes geven. Dat is gewoon je vak. Nee, je bent ja. politicus en je moet visie tonen. Nou ja, dat, dat willen wij graag. Maar dat willen we eigenlijk ook wel liever niet. Want als nee, dat dat is doen, nog kost dat kost het misschien dat... wel geld. Dan kost het mij een hogere zorgpremie. Dan kost het mij een hypotheek aan het waar ik zo lekker van kan genieten. Ja, ja maar je zei Hè, toch ook dus... dat je net kinderen had en die wil je toch ook zorgen tuurlijk, dat ze een betere tuurlijk. toekomst hebben? Maar dat is ook het dubbele van wel diezelfde klant van die overheid, van ons als kiezer. Wij, wij willen eigenlijk het op het wel doen. En kijk naar Italië trouwens. Hè? Het kan wel. Hè? Die regering Monti die nu even als een technocratisch... als een soort uh, een mensen met verstand van zakenregering dat zit... in plaats van de politici van Berlusconi. Die gaan hele harde maatregelen nemen. En verdomd je zult zien... die steun is heel groot voor de bevolking. Maar die heeft ook de pijn gevoeld. Hè? Die hebben veel meer dan wij die pijn al gevoeld. Dus zij weten dat daar een noodzakel is tot hervormen. Wij hebben het nog net iets te goed... Om, om ons te beseffen waarschijnlijk dat wij de politici moeten dwingen... tot echt die hervorming en die dus keuzes maken. Dus ik moet eigenlijk maar een van mijn eerste vragen omdraaien. Ik moet zeggen, eerst uh, hebben we het zoet gekregen... toen kregen we het nog zoeter en nu moeten we eindelijk het zuur <lacht> in. Nou, eigenlijk wel, ja. Is dat het? Ja. De zal naar de moeten worden gezet. Dat doe jij thuis, doe je dat al? Jouw inkomen, hoe groot het ook mogen zijn... dan weet je wat je ervan kunt doen. Je gaat niet heel veel meer bijlenen, zeker niet nu. Nu de vooruitzichten, wat sommigen er zijn. Je weet niet wat je, wat je koopwoning bijvoorbeeld in prijs gaat doen. Je weet dat je voor je pensioen gepakt wordt. Hè, dat dat niet gehaald wordt allemaal. Dus je bent nu heel voorzichtig met uitgaven. Deed die overheid dat ook maar. Maar ben je niet bang dat je de economie kapot bezuinigt? Nou, nou niet, niet, niet kapot bezuinigt. Dat is, dat is maar 16 een, een... miljard is toch kapot bezuinigd? Nee, dat is niet waar. Want er zit echt nog wel heel veel op de botten. Nogmaals, we krijgen het allemaal wat slechter, maar dat is niet kapot maken. Dat is gewoon even ietsje minder. Laat ik een vergelijking treffen. Als jij als vrouw, maar ook als man tegenwoordig, wilt lijnen... dan weet je dat je minder moet gaan eten. Waar we nu over praten is dat we nog steeds niet vijf hamburgers per dag te veel eten... maar we gaan terug naar drie hamburgers per dag. Want we, maken nog steeds, we hebben nog steeds een tekort. Let wel, echt lijnen, echt bezuinigen is als je geen hamburgers helemaal meer eet... en zelfs minder eet dan je gisteren at. We eten nog steeds te veel, we geven nog steeds te veel uit... ook na deze bezuiniging. Want als we dit bedrag al halen... 15, 16 miljard praten we nou bijvoorbeeld over in anderhalf jaar tijd. Dan heb, nou komen we uit op een tekort van 3%. Op een tekort van 3%. Geen overschot van 3%, een tekort. Dus nog steeds geeft de overheid 3% van ons inkomen meer uit. Moeten we 3% extra bijlenen om rond te komen in ons boekje? Ja, maar als je nou, Is dat, dat bezuinigend. Als, als, als, als dat kapot bezuinigen zou opleveren... dan zijn de afgelopen 20 jaar waarschijnlijk helemaal van god los geweest. Ja, maar als je, je bij de koopkracht van Erik uitkomt... ik hoor dat alle economen zeggen, we moeten juist ja. gaan uitgeven. Want anders nou, gaat het ook met die economie Tuurlijk niet maar, goed. Dus ja, als je vormiddels. minder in je portemonnee krijgt, geef je minder uit, lijkt me. Nou ja, je kunt een groter deel van je inkomen uitgeven en wat minder gaan sparen. Maar mensen sparen nu allemaal en lossen liever hun hypotheek op het huis bijvoorbeeld af ik ga niet consumeren, want ze zijn heel onzeker en bang dat als die hypotheeklantafdruk inderdaad afgeschaft wordt dat dat dan een huisprijs gaat raken ja, ja, goed, ik ben het wel met Erik eens de... want wij zijn natuurlijk toch een jonge zender BNN en er zal inderdaad hervormd moeten, uh, hervormd ja, moeten worden ja, maar eens, eens helemaal niet eens maar gaat dat gebeuren? Nou ja, dat, dat, ik, ik hoop Eigenlijk dat de heren de pensioenleeftijd en toch nu al omhoog, of niet? Ja, absoluut. Absoluut. Ah, ja, meteen doen, meteen doen, meteen gaan starten daarmee. Meteen gaan zeggen van, oké, okay, vanaf volgend jaar... Hypotheekrente hè? nu toch aanpakken al? Ja, maar dat is dan wel een complexer probleem. Het ja. levert niet direct geld op, want als je dat nu echt dat helemaal afschat... Maar in slechte tijden kan je toch juist hervormen? is ook zo, maar let wel, jij voelt je nu slecht of je voelt je in crisissfeer, want je bent bang dat die huizenprijs gaat zakken of laten we zeggen nog en, verder gaat zakken als je dat nu die hypotheek in één en afschaft. Maar mijn enige je, ja, je, je, en je, je, je moet er eindelijk mee gaan beginnen met die hypotheekrente. Ja, mijn aangepakt. enige crisis die Eens. ik zie is dat we de politici weer niet gaan ingrijpen, dat ze wel gaan bezuinigen, maar niet gaan hervormen. Dat Eens. vind ik pas crisis. Ja. Nou, dat zijn precies waar wij ze willen. Want ze moeten ertoe aangezet worden door ons als kiezer... om volgende week, en vanaf volgende week de komende drie weken... waarschijnlijk goede zaken te doen. Voor ons allemaal. Uh, Jurgen, maak jij je zorgen? Nou, ik maak me er wel een beetje zorgen over. Maar inderdaad, gewoon voor mensen uh, ja, die je gewoon ook voor je ziet staan... met hun karretje in de supermarkt. en, en uh... Kijk, ik denk dat het de politiek ligt het ook nog ingewikkeld... omdat volgens mij geen partij er nu bij gebaat dat de verkiezingen komen. Nee. Dus dus gaat toch proberen ja, daarom, er uit daarom komen. Daarom komen ze er wel uit, exact, waarschijnlijk. Exact. Dat denk ik ook. Ja. Wij zijn er in ieder geval wel uit, volgens mij, hervormen. Ja, ik kijk ja. even rond absoluut. Ja, ja, Uitstekend. Ja. Nou, dan gaan wij nog uh, gemoedelijk... een En van de, van de publieke omroep afblijven, dit keer. <laughs> dan gaan wij uh, gemoedelijk tweede uur uh, tegemoet. Dat doen we met Jack als, uh, Erik Dijkstra... en RTL z Pristate, Dirk Veenstra... en natuurlijk ook muziek met Jurgen um, we gaan het hebben over het EK in de Oekraïne zometeen. Dus blijf luisteren.